8 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Cijfers van Philips en de brand in Leeuwarden. Die heeft veel losgemaakt in de stad. Al tientallen mensen hebben spontaan hun hulp aangeboden. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Bergers gaan vandaag opnieuw proberen om het Belgische visserschip bij Petten Vlot te trekken. Ze proberen dezelfde rust bij hoogwater los te krijgen, zegt Rijkswaterstaat. Is vandaag uh, weer daglicht, uh, ook weer laagwater. dezelfde zal ze voorbereidingen treffen. En uh, hij zal volgens dezelfde procedure als gisteren... maar dan uh, met de nodige voorbereidingen om te zorgen dat het wel goed gaat... Uh, zal hij een nieuwe poging ondernemen. Uh, hoogstwaarschijnlijk bij het eerst komend hoogwater vanmiddag. Rond zes vanmiddag is het hoogwater. Het schip dezelfde rust liep woensdagnacht op de kust... Gisteren mislukte een bergingspoging doordat de boulders van het schip afbraken... waaraan de sleepkabels waren bevestigd. Basisscholen zijn nog lang niet klaar om meer kinderen met leer- of gedragsproblemen toe te laten. Dat blijkt uit onderzoek van Brandpunt en CNV Onderwijs. Nu mogen scholen dit soort leerlingen met een rugzakje nog weigeren. Maar vanaf augustus volgend jaar moeten scholen elk kind toelaten. Niet elke school is daar op dit moment klaar voor, zegt hoogleraar Misha de Winter. Allerlei kinderen kunnen uh, best in dat reguliere onderwijs functioneren. Dat is ook goed voor ze, dat is ook goed voor andere kinderen overigens. Hè, uh, dat ze leren omgaan met kinderen die heel verschillend zijn. Maar er hoort wel bij dat je in dat onderwijs natuurlijk voorzieningen treft. En daar schort het nu aan, zeggen de scholen. Ruim de helft van de basisscholen heeft de afgelopen tijd... kinderen met leer- of gedragsproblemen geweigerd. Duizenden kinderen zitten daardoor gedwongen thuis. Bij de kerncentrale van Fukushima is opnieuw radioactief water weggelekt. Dit keer komt dat omdat eigenaar Tepco heeft onderschat hoeveel regen er gisteren zou vallen, zegt persbureau Reuters. Bij de kerncentrale liggen bassins met regenwater dat radioactief kan zijn. Dat water wordt altijd gecontroleerd en als het veilig is in zee gepompt. Gisteren viel er zoveel regen dat 12 van de 23 bassins overliepen. In maart 2011 werd de centrale in Fukushima zwaar beschadigd... door een aardbeving en een tsunami. Tot nu toe slaagt Japan er niet in de problemen onder controle te krijgen. Een aantal natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales... dreigt uit te groeien tot één grote natuurbrand. Het gaat om drie branden bij de stad Lithgow. Vanwege de aanhoudende bosbranden... is in de deelstaat de noodtoestand afgekondigd. En dat betekent dat mensen gedwongen geëvacueerd kunnen worden. Dat is nog niet nodig geweest, zegt deze brandweercommandant. We community Het blussen van de bosbranden wordt de komende week moeilijker doordat de weersomstandigheden waarschijnlijk verslechteren. Het wordt warmer en vanaf woensdag trekt de wind aan. En daardoor bestaat de kans dat de branden in Australië naar elkaar toe groeien. In Montenegro is een Gay Pride-manifestatie in de hoofdstad Podgorica uitgelopen op rellen tussen anti-homodemonstranten en de politie. Daarbij zijn 20 agenten en 40 relschoppers gewond geraakt. Er braken rellen uit toen zo'n 1500 tegenstanders het politiecordon probeerden te doorbreken dat de 150 deelnemers aan de Gay Pride moest beschermen. De homoactivisten werden door de Montenegrijnse politie naar een veilige plek gebracht. De banden tussen de VS en Pakistan zijn van het grootste belang. Dat heeft de Amerikaanse minister Kerry gezegd... voorafgaand aan zijn ontmoeting met de Pakistanse premier Sharif. Die is voor een driedaags bezoek in Washington. Het is voor het eerst in jaren dat de twee landen... op het hoogste politieke niveau gesprekken voeren. Philips heeft een solide derde kwartaal achter de rug, zegt het bedrijf. De omzet daalde, maar de netto-winst viel met 281 miljoen euro... een stuk hoger uit dan de 105 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dat is vooral te danken aan kostenbesparingen. En verder verdiende Philips goed aan consumentenelektronica en en ledverlichting. Dan het weer nog vanochtend nu dan zon. Vanmiddag en vanavond enige tijd regen in het westen, midden en noorden van het land. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon en erg zacht 18 tot 21 graden. S'avonds van het westen uit regen informatie bij de ANWB, Kees Baks. Het is allemaal wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste drukte in het zuiden, bij de grote steden... zoals Den Bosch, Eindhoven en Dilburg. Daar zijn de scholen weer begonnen na de herfstvakantie. Ten noorden van de grote rivieren valt het al wel wat mee. De opvallende zaken zijn de A12, Utrecht-Arnhem... tussen de afrit Wageningen en Oosterbeek, 8 kilometer... waar is een ongeluk gebeurd. En bij de afrit Oosterbeek is de rechte rijstrook dicht. Ook op de A13, vanaf Den Haag naar Rotterdam een aanrijding. Bij Delft, 4 kilometer, de linker rijstrook is dicht... Een aanschuiven in de file op de N57 vanochtend richting Rotterdam... tussen Hellevoetsluis en de Afrit over ruim 5 kilometer. De missie in Mali. Het kabinet wil graag een grote inzet aanbieden. U hoort zo wat de Fransen daarvan vinden. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? 50.000. Nee. 200.000? Nee.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 Uitleg bij de cijfers van Philips krijgt u straks van de topman Frans van Houten. CDU en SPD in Duitsland gaan onderhandelen over een regeringscoalitie. SPD stelt veel eisen, maar één punt is absolute voorwaarde. Wichtigste vordering is en blijft de invoering des gesetzlichen mindestloon. Invoering van het minimumloon zal het breekpunt zijn. Maar goed, voorlopig hebben ze afgesproken dat ze gaan beginnen aan de onderhandelingen SPD en CDU-CSU. Zo dadelijk gaat erover praten We Willem melding van de Universiteit van Amsterdam. Maar eerst even naar Berlijn, naar correspondent Tim de Wit. Tim, um, want gisteravond was de kogel door de kerk. Hoe wordt er in de Duitse media op gereageerd? Nou, er is veel lof, met name voor SPD-leider Sigmar Gabriel... in de Duitse media, bijvoorbeeld in de krant Die Welt. Gabriel heeft toch veel vooraanstaande SPD'ers... de afgelopen weken ervan weten te overtuigen... dat er in een regering met Merkel wel degelijk wat te halen valt... voor de SPD. En, nou ja, veel SPD'ers dachten daar een paar weken geleden nog anders over. Want die herinnerden zich vooral de slechte verkiezingsuitslag van de SPD... nadat ze de vorige keer met Merkel hadden geregeerd. Dat was van 2005 tot 2009. Dat was zelfs de slechtste verkiezingsuitslag ooit van de SPD. Maar zoals een SPD-kaderlid het gisteren zei... emotioneel wilde ik gisteren eigenlijk tegen onderhandelingen met Merkel stemmen... maar ja. mijn verstand zei nadat Gabriel had gesproken... dat ik toch voor moest stemmen. Nou, de Süddeutsche Zeitung die schrijft dat de komende regering in Duitsland sowieso de economische wind mee heeft. Duitsland groeit nog altijd en dat betekent meer. Uh ja, miljarden zelfs aan belastinginkomsten de komende jaren, die de staatsklas in zullen vloeien. En die zijn gezien de vele eisen van de SPD aan nieuwe investeringen ook zeker hard nodig. En alleen Der Spiegel is wat huiverig. En dat komt door de ledenraadpleging die de SPD wil doorvoeren. De SPD wil namelijk voor het eerst al zijn leden, dat zijn er 470.000, laten stemmen over het uiteindelijke onderhandelingsresultaat met Merkel. En Der Spiegel schrijft, schrijft op zijn site dat de kans groot is dat juist dan de fanatieke Critici critici zich zullen laten horen. Kortom, dat is nog geen uitgemaakte zaak, schrijven ze. SPD doet er alles aan om niet als kleinste partner straks helemaal weggezet te worden. Maar goed, ze gaan er, ze gaan er dus toch aan beginnen. Is al bekend wanneer? Uh, ja, ja, woensdag beginnen de echte onderhandelingen tussen de SPD en de CDU-CSU van Merkel. En beide partijen hebben de verwachting uitgesproken rond de kerst klaar te willen zijn. Zelfs ietsje eerder, zei uh, SPD-leider Gabriel gisteren... zodat er ook nog wat tijd is om kerstcadeaus voor de familie te kopen. Heel goed, Tim de Wit. Denk ook aan alles daar um, in Berlijn. Um, door naar Duitsland-kenner Willem Melging. Nieuwe docent, geschied geschiedenis, nieuwe docent, nieuwe geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zo zeg ik het goed, meneer Melging. Goed. Bijna goed, maar... Oh, bijna goed. Nou, laten we maar ter zake komen. Oh, goed. Nou, anders mag u zo nog zeggen, hoor, wat u dan wel bent. Ja, nu Ging. we horen het al van uh, Tim. Um, SPD stelt veel eisen. En uh, dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Uh, ja, want uh, ze hebben natuurlijk... Uh, het, hey, als je de kranten leest... En ook hoort wat de correspondent zei, zou je denken dat uh, de SPD de verkiezingen heeft gewonnen. Ja. En dat is niet zo. Dus, Bepaald niet zelfs. Nee, dus als je in zo'n als, als junior uh, partner uh, die onderhandelingen ingaat, dan kun je dus beter van tevoren een uh, flink pakket formuleren. Want anders wordt je weggespeeld. Ja. En ik denk ook dat, uh, dat ze in principe wel uh, zaken willen doen. Maar dat ze tegenover hun eigen leden. En, en die hebben ze natuurlijk heel erg bij betrokken... Uh, tegenover hun eigen leden uh, willen laten zien... dat ze zich uh, daar niet hebben laten overrompelen door de almachtige Merkel. Hmm. En ja, er is natuurlijk van tevoren wel achter de schermen ook wel gesproken. Hè? Heeft Angela Merkel dan toch laten doorschemeren? Er is wel wat te halen voor jullie? Nou ja, ze zal... Um, kijk, ze verkeert natuurlijk in de idiote positie. Ze heeft de verkiezingen gewonnen... maar er is uh, eigenlijk maar één uh, partij waar ze mee kan regeren... Hey, uh, dus um, haar, haar uh, cijfermatige overmacht kan ze eigenlijk niet goed vertalen. Dus ze zal zeker in moeten gaan op, uh, op een aantal van die eisen van de SPD. Welke precies, daar zal natuurlijk al lang over onderhandeld zijn uh, achter de schermen. Want anders zou Gabriel natuurlijk niet zo zelfverzekerd uh, kunnen optreden, hè, de SPD-leider. Nee. En zo hameren op dat minimumloon dat moet worden ingevoerd. Want dat is wel hun belangrijkste punt. Ja. Zou CDU daar dan in mee kunnen gaan? Dat, dat, dat is moeilijk uh, te overzien. De, de SPD moet daar wel iets mee doen, want ze zien een deel van hun kiezers weglopen naar een nog linkse partij. Dat is een serieuze uh, verliespost. Dus ze moeten daar iets, iets voor tonen. Ik denk eerlijk gezegd, uh, dat is het, het standpunt van de, van de Christendemocraten nog steeds. Met uh, wel een minimumloon, maar met een zekere. Uh, flexibiliteit regionaal aangepast. Er zijn natuurlijk streken zoals Beieren waar het heel goed gaat en, en streken in het oosten of in, in Bremen bijvoorbeeld waar het heel slecht gaat. En als je dat gelijk trekt dan, dan krijg je toch een heel groot uh, probleem. Dus waarschijnlijk wel een minimumloon maar met een, een zekere uh, bandbreedte erin. Ja, want Merkel is natuurlijk als de dood dat die goed lopende economie, die goed draaiende economie van Duitsland, dat daar een stok in die raderen wordt gestoken. Uh, zit dat erin, door de samenwerking met de SPD? Nou, zij, zij wil natuurlijk geen belastingverhoging. Nee. Want uh, ja, zij heeft uh, meer dan 40% van de kiezers achter zich. En zij heeft ook een verantwoordelijkheid. Uh, ze regeert niet voor de SPD-achterban, maar voor haar eigen kiezers. Dus um, ze gokken er allebei op dat de conjunctuur zal aantrekken. Nou, dat de, de, de seinen lijken een beetje die kant op te staan. En dan kun je natuurlijk met, met, uh, zonder belastingverhoging kun je wat meer geld gaan uitgeven. Want er komt gewoon meer binnen. Maar... Ja, en anders gaan ze natuurlijk zoeken naar, naar extra uh, eigen bijdragen en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, Nog even naar de ministers, hè, want als, mochten ze zover komen dat ze dat eens worden, ja, ze, ze moeten eigenlijk wel, geeft het al een beetje aan. Ja, ja dan, dan moeten die stemverhoudingen, komen die dan tot uiting in de regeringsploeg? Want de SPD zal toch ook een, een aanzienlijk smal deel moeten leveren? Ja, ja. En, en dan natuurlijk ook de grote vraag, welke posten krijg je? Een goede strategie daarbij is altijd om, dat hebben ze, is in Nederland ook gebeurd... om de, de, de kleinere partijen uh, een aantal hele uh, zware posten te geven. En dan vooral posten waar bezuinigd moet worden. Ja. <laughs> en dat dat snijdt het mes aan twee kanten. Je geeft mensen verantwoordelijkheid uh, en je laat ze ook nog het vuile werk opknappen. Dus een, een SPD-minister voor, uh, voor uh, financiën zou mij niet verbazen. En Buitenlandse Zaken stelt in Duitsland niet zoveel voor, maar is heel prestigieus. Dus ook daar denk ik wel een SPD'er. Ver, ja. Verder blijft het een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Ik weet niet of ze Schäuble zomaar wegkrijgen. Maar goed, dat horen we dan nog wel, de huidige minister van Financiën. Uh, meneer Melging, Willem Melging, in ieder geval Duitsland kennen. Hartelijk dank. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna kwart over acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Fransen namen het voortouw in de strijd tegen de islamitische terroristen in Mali. Die sloegen op de vlucht, maar verslagen zijn ze bepaald nog niet. De Nederlandse regering wil nu militairen sturen naar Mali... om een eind te maken aan de terroristische dreiging. Ga naar Parijs, naar. Ron Linker. Ron, um, vindt Parijs dat een uh, mooi voorstel van Nederland? Dat weten we nog niet, Marcel. Want uh, voorlopig is er nog geen formele reactie van de Fransen. Dat hoeft ook nog niet. Want ja, je zei het al, de Nederlandse regering moet immers nog met een besluit komen... Ik moet zeggen dat het nieuws uh, zoals dat gemeld werd afgelopen week, uh, afgelopen weekend in de Nederlandse media ook niet echt groot is opgepikt hier hoor. Hier en daar een berichtje, daar blijft het dan ook wel bij. Feitelijk hoeft Frankrijk er ook niet op te reageren, want je weet het hè, die missie in Mali die valt sinds deze zomer onder de VN. Onder de Nederlander Bert Koenders. De Fransen hebben het commando overgedragen aan de Verenigde Naties. En dus zeggen ze hier, is het ook in eerste instantie aan de VN om met een reactie te komen. Hmm, maar voelt Frankrijk zich niet meer verantwoordelijk dan? Dat wel. Frankrijk is de grootste troepenleverancier... aan de missie in Malië. Er zitten nu nog zo'n 3000 militairen. Maar waar Nederland bezig is kennelijk met het opzetten van een militaire missie, daar is Frankrijk bezig met het afbouwen van die operatie. De Franse regering heeft heel duidelijk gezegd hè, dat in januari volgend jaar uh, de Franse aanwezigheid in Mali sterk wordt teruggebracht. Past in het beleid van president Hollande, die heeft altijd gezegd dat Frankrijk's rol in Afrika minder op de voorgrond zou moeten zijn. Hij wil afrekenen met wat ze hier noemen France-Afrique, de, de, de overtreffende rol van Frankrijk in Afrika. De interventie in Mali was absoluut noodzakelijk, zegt hij. Maar evenzeer noodzakelijk is het dus voor Hollande om te laten zien dat die Franse rol in Mali een tijdelijke is. En dus legt men ook de nadruk op het afronden van die missie. Ja, hij kan wel willen afbouwen, maar dan moet die VN-vredesmissie, die MINUSMA, natuurlijk wel een beetje op kracht zijn. We hoorden Bert Koeners, leider van die missie, daar al over klagen. Geflot dat een beetje met dat VN-leger? Ja, afgaande op de berichten van MINUSMA, de naam van die VN-operatie, Mali inderdaad verloopt het werven van landen heel erg moeizaam. Vorige week woensdag kwam minister Koenders, die dus die missie leidt, al met dat klemmende beroep aan landen om alsjeblieft troepen te gaan leveren. Want Minusma moet bestaan uit ruim 12.000 militairen. Dat staat in de, de resolutie die de Veiligheidsraad over die missie heeft aangenomen. Tot nu toe zijn er nog uh, ja, een kleine 5.000 troepen toegezegd. De helft dus nog maar op zijn minst. Tel erbij op dat de Fransen vanaf januari de blazen, Je snapt dat de tijd wel begint te dringen, ja. Ja, en dan kan het Nederlandse aanbod wel welkom zijn. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. De verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kvarts. Drie aanrijdingen die de aandacht vragen. De A12, Utrecht-Arnhem. Bij de afgrond Oosterbeek is de linkerrijstroom dicht... en de file daarachter is behoorlijk gegroeid. Vanaf knooppunt maandenboek 10 kilometer. Het verkeer naar Arnhem kan vanaf knooppunt maandenboek omrijden... via de A30, de A1 en de A50... Een aanrijding naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Het zorgt voor file tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ook een aanrijding op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Vier kilometer file vanaf het ippenburg De linker rijstrook is dicht. Philips heeft een redelijk derde kwartaal achter de rug. Vooral de consumenten elektronica en ledverlichting deden het heel erg goed. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. En dan zijn er ook nog de cijfers van AXO Nobel vandaag. André Meinema heeft die cijfers al doorgenomen. En komt hier binnen gerend met al die cijfers op papier. André, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerst maar eens even naar beide bedrijven kijken. Is er een, een rode lijn te ontdekken? Ja, je kunt zeggen, bij beide bedrijven zie je dat de, de omzet gedaald is. Achteruit is gelopen. En dan zou je kunnen zeggen, er dus is dus minder vraag naar de producten die ze maken. Ze opereren natuurlijk weliswaar in twee totaal verschillende markten. He, Philips met uh, medische apparatuur, Philips met licht, met met En Axel de Bel zit natuurlijk helemaal in de verfindustrie. Zowel voor consumenten als voor de industrie. En uh, dus lager omzetten, dus blijkbaar minder vraag naar verf en andere producten. En aan de andere kant de winst wel hoger. En dat is vooral te danken aan het feit dat men enorme eh, kostenbesparingsprogramma's doorvoert. Want de crisis dwingt bedrijven om gewoon op alle kleintjes te letten. En dus halen ze daar behoorlijk wat winst uit. Uh, maar per saldo dan staat onderaan de streep dus een, een hogere winst... maar wel een lagere omzet. Ja, oké. Okay. Maar dat afslanken, dat, dat werkt dus in ieder geval. Ze, worden, ze krijgen de kosten meer in de hand. Hoe zagen de Philips? zien de Philips-cijfers er dan uit? Nou, wat grappig is dat beide bedrijven ook altijd... voortdurend hebben over de uitdagende marktomstandigheden. <laughs> Die blijft, ja, dat is een soort managersjargon, zou je kunnen zeggen, voor gewoon lastig. Want ja. de markt blijft van tegen zitten in alle opzichten. Uh, Philips heeft bijvoorbeeld last van uh, uh, minder vraag naar medische apparatuur... voornamelijk uit de ziekenhuiswereld. Daar zijn blijven ook in de gezondheidszorg besparingen gaande... en daarvoor kopen ze minder apparaten, ook minder orders. Kijk je naar de, de consumenten-elektronica van Philips... dus alle producten die ze maken voor de consumenten... daar groeien ze daarentegen wel weer sterk. Het heeft wel te maken met het feit dat ze vroeger maakten... allerlei spullen die ze aan de man brachten... of het dan in Azië was, in Afrika of Amerika of Europa... en iedereen moest die dingen maar kopen. En ze hebben ondertussen ontdekt dat elke markt vaak... zijn eigen vraag heeft, zijn eigen spullen wil hebben. En dus maken ze dingen die hier niet te krijgen zijn... maar in Azië wel en omgekeerd. En dat slaat beter aan... ...die je meer aan dan zeg maar voor iedereen hetzelfde maken. Dus daar gaat het behoorlijk goed mee. Ook in de lichtdivisie heeft Philips de omzet zien groeien. Met name dan in de afdeling ledverlichting. De, de, de, de energiezuinige ledverlichting. Ja, en daar hebben ze zich op geconcentreerd. He, veel nieuwe producten. Dan. Precies, daar veel doen ze veel mee. Niet alleen maar gewoon voor de consumenten... ...maar ook voor de straatverlichting in de, in de auto-industrie. En gaan ze maar door. En daar zie je dus dat in een jaar tijd die ledverlichting met 33% is gestegen. En maakt nu al meer dan een, bijna een derde uit van de totale omzet in de lichtdivisie. Dus... Zo bezien heeft Philips het uh, niet verkeerd gedaan. Omzet wel zwaar gedaan met 3,5 Maar de netto-winst is wel gestegen met uh, 281 miljoen euro. Ja, en dan uh, Axo Nobel. Uh, neem aan nog steeds last van, van de woningmarkt. Ja, ook. En ook in de industrie natuurlijk. Hè. De auto-industrie. Ze leveren bijvoorbeeld ook uh, verven aan de auto-industrie. Uh, dat is allemaal... Uh, merk je dan dat dat uh, nog altijd uh, voortkabbelt, moeizaam gaat. Vooral in Europa blijft een hele lastige markt voor Axel Nobel. Daar komen ze ook voortdurend op terug. En dat geldt niet alleen maar voor de huistuin- en keukenverf... maar ook voor de speciale coatings. Dus voor in de industrie die speciale sterke verven en dat soort dingen meer. Daar hebben ze behoorlijk nog altijd nog last van... Uh, de ja, de wegvallende vraag of de weg, maar niet aantrekkende vraag in, in Europa. Omzet kwam uit, was gedaald met 5 procent. Komt uit op 3,8 miljard euro. En de, om, de winst zelf die steeg met uh, naar 155 miljoen euro. Kijk je naar de vooruitzichten, want alle bedrijven die kijken ook een beetje vooruit. Dat geldt zowel voor Philips als voor Nobel uh, We zijn erg voorzichtig. En dat tekent een klein beetje het bedrijfsleven. En tekent misschien wel de economie waarin we met elkaar ook verkeren. Uh, het gaat ietsjes beter, het verslecht het niet... Gelukkig niet. Aan de andere kant, echt een herstel zie je ook niet optreden. En dus zeggen bijvoorbeeld Philips en ook Axel Nabel... de verfmarkt voor Axel Nabel dat blijft voorlopig lastig. We zien geen verbeteringen, nog in de industrie, nog bij de consumenten. Dus het zal een klein beetje rekening moeten houden met wellicht nog lagere omzetten ja. de komende kwartalen. Lichtpuntjes, maar dan wel heel ver weg bij ja, Philips. Axel heel weg. Axel Nobel, andere mijne maar, dankjewel. En straks een toelichting op de cijfers van Philips... van de topman van Van Houten. Ongeveer kwart voor negen zal dat worden. Nu naar Leeuwarden, naar Mino Remmers. In een penetrante brandlucht kijken we naar de panden... waar dit weekend die stadsbrand heeft gewoed. Het is een ruïne aan de binnenkant. Een karkas waar alle vloeren uit zijn weggebrand. Alles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 Een student die ook heel actief was, niet alleen met zijn vrienden, maar ook uh, medeorganiseerde sportevenementen. Dus veel mensen kenden hem. En dat is een drama voor de familie en zijn vrienden in de eerste plaats. U hebt straks zo'n beleidsvergadering. Ik neem aan dat het daar vooral ook gaat over wat nu voor de mensen, de studenten veelal, die dakloos zijn geworden. En de panden die op instorten staan, je ziet diepe scheuren in de voorgevel zitten ook, helemaal zwart geblakerd. Ja, daarom blijft het natuurlijk ook afgezet. Dan moet nu worden bekeken wat er wordt gesloopt, wat niet. Maar inderdaad, het eerste is herhuisvesting voor de mensen die hier woonden. Niet alleen studenten, ook een aantal anderen is uh, daarom heel fantastisch dat er spontaan zo'n actie komt. 0,58 te... hè? Ja. Er ja. komt heel uh, veel ja. binnen, hebben we daarnet gehoord. Ja, en dat is toch wel echt mooi, zoals het in Leeuwarden en Friesland vaker gebeurt. Allemaal schouders eronder en dan kunnen we het snel vergeten. Maar de rouwrand is natuurlijk toch dat er een slachtoffer is. Punt is ook dat de politie een oproep heeft geplaatst om getuigen te zoeken. Blijkbaar is toch niet helemaal helder hoe die brand in die winkels is, nu is kunnen ontstaan. Nee, maar ik heb ook steeds contact met de politie en dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Soms is het heel duidelijk waar de brand vandaan komt, maar nu zijn er weer allerlei verhalen. Ja. Dus de politie zal het stapje voor stapje allemaal rechercheren. Want aanvankelijk was er zo'n verhaal over een stofzuiger. Dat verhaal hoor ik nu nergens meer terug. De politie zegt ook nergens commentaar opgeven, omdat nu eerst moet worden uitgezocht. Wat is er precies gebeurd? Waar is het begonnen? Valt het ja. nog te lokaliseren? En ja, dat kost altijd een paar dagen ja, wat gaat er nu als eerste gebeuren, weet u dat? Nou, als eerste natuurlijk blijft de zorg voor de mensen die een plek moeten vinden. Uh, zorgen voor de rouwwerking voor de met de familie, vrienden en anderen. Uh, en, en dan het bouwkundige is natuurlijk... Uh, ja, daar is altijd even wat langer tijd voor nodig. Ja, want dat is een behoorlijk oppervlakte. We zien in de Leeuwarden Courant een luchtfoto. Euh, ook beeld op Omroep Friesland gezien. Ja, het is echt een enorm oppervlakte. Wat iedereen zich afvraagt, hoe heeft dat vuur zo snel om zich heen kunnen grijpen? Ja, dat is natuurlijk een veel oude binnensteden. Het zijn natuurlijk allemaal huizen. In dit geval zelfs niet eens oud, maar wel van de 19e eeuw. Maar dat ja. zijn allemaal houten vloeren. Dus als daar de vlam in slaat, is het er heel moeilijk bij te komen. Aan de achterkant, die pandjes uh, zijn, ook, uh, zijn er ook aangegaan. Dus ja, het zijn er heel wat. Ja, kan de gemeente nog iets doen voor de mensen? Wij hebben gisteren natuurlijk al een enorme opvang en zaterdagavond ja, al verzorgd hotel, dat mensen, mensen naar hotels konden. Mensen hun spullen konden krijgen die nodig waren. Een versnelde uh, woning beschikbaar stellen ja, misschien? Ja, samen met de woningcorporaties, dat hebben we ook al eerder gehad. Dan kan er vaak heel snel wat gebeuren. Ja. En Gelukkig zijn de studenten natuurlijk vaak en de andere mensen die er ook wonen zijn allemaal heel uh, meewerkend. Ze zijn redelijk zelfredzaam om te zeggen, ja. nou we kunnen zelf wat. Dus wij helpen en dan kom je samen in Lent. We horen af en toe dat harde piepgeluid wat je nu hoort. Het lijkt een soort brandalarm, wat het dan toch weer ergens afgaat in een van de panden. Het apparaat wat nog blijkbaar werkt. Hekwerken ervoor, de bewaking erbij. De straat bezaaid met puin. En een troostloze aanblik van wat eens een belangrijk gedeelte van de binnenstad van Leeuwarden was. Maar nog emmers in Leeuwarden, we spreken hem straks weer. Vanuit het centrum komt hij. Straks dan hoort u meer over de bonuskaart, want die wordt vernieuwd. Nu eerst De Koks met Mr. Maker.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 Mr. Maker, he'll be fine It's alright, it's okay Because of the love he gave away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 It's alright, it's okay, because when the love began Negen, een grote supermarkt deelt vandaag nieuwe klantenkaarten uit. Is een bij? Ja, ja. Maar in ruil voor die kortingen wil de winkel wel uw gegevens hebben. Aan u de keus van ons straks de klantenservice. Na half negen. Goedemorgen, autotaalglas. Ja hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik? Nee, moet dat dan? Autoruitschade. Maak gebruik van onze gratis leenauto.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 Dit is Radio 1. Half negen, het NOS Journaal nu, Jan van der Putten. Bergers gaan aan het begin van de avond opnieuw proberen... om het Belgische visserschip bij petten los te trekken. Het schip liep woensdagnacht op de kust... en gisteren mislukte een bergingspoging... doordat de bolders van het schip afbraken... waarin de sleepkabels vast zaten.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 En Mexico is woedend omdat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA het e-mailaccount van de president heeft gehackt. Dat was in 2010, meldt de heer Spiegel... op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Mexico noemt de gang van zaken onaanvaardbaar... en in strijd met internationale wetgeving. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar Weerplaza.nl. Michiel zei weer in een overgangsdag, zei je net. Ik vrees dat dat gebruik van de paraplu inhoudt. Dat klopt inderdaad. Op dit moment een paar stevige buien over de oostelijke deel van de Waddenzee. Dus Ameland en Schiermonnikoog en langs de noordkust van Groningen. Daar is de paraplu nu nodig. En verder in Zeeland, langs de zuidgrens van Brabant en in Limburg. Daar vallen wat spatjes motregen. En dat motregengebied, dat is het verhaal van, het uh, van de overgangsdag. Want die horen bij een warmtefront. Achter het warmtefront zit warme lucht. Daar zitten we morgen in, maar vandaag nog niet. Vandaag hebben we te maken met dat warmtefront. En dat zorgt voor uh, bewolking die zich uitbreidt over het land. En die motregen en regen die bewegen uiteraard mee met de bewolking. Dus op steeds meer plaatsen gaat er vanmiddag wat vallen. Maar het meeste valt in het westen en noordwesten. En het oosten en noordoosten blijven eigenlijk zo goed als droog verder. Ja, maar koud wordt het ook niet echt vandaag, hè? Nee, absoluut niet. Normaal is een temperatuur nu van zo'n 12 tot 14 graden. Nou, vandaag wordt het 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Ruim boven dus. Ja, morgen gaan we dus naar die topdag met 18 tot zelfs 21 graden. Zo. En dan uh, moet je denken aan top 10 temperaturen in de beeld. Gemeten sinds 1901. Dus dan is het echt bijzonder warm. Ja, ik ga kijken naar de eerste tulpen. Michiel Severin, dankjewel. Door naar Kees bij bij de ANWB. Gaan ik dan ook files naar het strand te, vermoed ik? Vandaag valt het allemaal ja. erg, van, al erg, erg mee. De 100 kilometer hebben we echt noodflink overschreden. Het staat nu een goede 80, 90 kilometer. Ongelukken die de aandacht vragen op de A8. Vanaf Zaandam naar Amsterdam. Bij Kruip in Zaandam, 3 kilometer per de rijstrook is dicht. De nasleep van een aanrijding naar Arnhem, de A12... vanaf knooppunt Maandenbroek tot aan de afrit Oosterbeek, 8 kilometer. Alle rijstrookken zijn inmiddels wel weer open. En naar Den Haag gaat het langzaam. En op de A12 tussen Zevenhuizen en Nooddorp is dat vanwege een ongeluk. 10 kilometer Filip, twee rijstrookken zijn er dicht. In Egypte, in Cairo, is weer een aanslag gepleegd op een koptische kerk. Laatste nieuws daarover. Krijgt u zo van onze correspondent Sander van Hoorn. Doet u ook mee aan de tiendaagse? Ik wel hoor. Want tijdens de banden van QuickFit krijg ik nu heel veel korting op heel veel banden. Zelfs op topmerken. Tien dagen lang barstens vol bandenvoordeel. Dat mag je echt niet missen. Het is weer banden bij QuickFit. Met elke dag heel veel voordeel. Kijk snel op quickfit.nl. Dat doen ze ook. Uw kantoor of bedrijf verhuizen. Erkendeverhuizers.nl. Fort introduceert.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 Vijf over half negen, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Is de angst dat duizenden kinderen volgend jaar niet naar school kunnen terecht... of is het bangmakerij? Ik vraag het zo, de schoolleiders. Eerst naar Egypte, want bij een aanslag op een koptische kerk in Cairo... zijn drie mensen gedood en raakten zeker negen mensen gewond. Aan de Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Uh, Sander, wat weet jij van die aanslag? Wat heeft zich daar afgespeeld? Het is een uh, aanslag uh, voor een kerk waar mensen langs kwamen rijden, waarschijnlijk op brommers, en die hebben willekeurig het vuur geopend op mensen die voor die kerk stonden. Die stonden voor de kerk omdat er een bruiloft was geweest een feestje na afloop. En Daarbij uh, zijn dus willekeurig ook mensen uh, neergeschoten, gewonden, maar ook drie doden. Waaronder een meisje van acht, uh, alhoewel volgens de Egyptische autoriteiten het om een meisje van dertien ging, gaat het eigenlijk niet om mensen voor een kerk. Uh, mensen die uh, gewoon beschoten werden en waar drie doden bij zijn gevallen. Wie zitten daarachter? Dat is onduidelijk. De verdenkende blik gaat natuurlijk meteen richting uh, islamisten... moslimbroeders of uh, bendes die actief zijn... en die het uh, op christenen gemunt hebben. Ja, het is eigenlijk niet van vandaag van of gisteren. Nee. Het is ook niet van de afgelopen jaren. Aanvallen op kerken en christelijke doelen die zijn er al ja decennia lang, uh, heeft natuurlijk wel een vlucht genomen uh, toen de spanning in Egypte begon te stijgen. De Egyptische president Morsi, die werd afgezet door het leger en uh, daar werd door het leger een plan bekendgemaakt. Een plan om uh, uiteindelijk weer tot een democratie te komen. Nou, toen dat bekend werd gemaakt, zat daar onder andere de koptische paus in beeld. En dus richt de woede zich tegen de christenen, onder andere. Ik was zelf een paar weken geleden bij een koptische kerk in het zuiden van Egypte. En uh, nou ja, daar hebben ze dat dus ook gemerkt. Die kerk die werd in brand gestoken, geplunderd. Uh, maar die aanvallen die zijn dus doorgegaan tot en met gisteravond drie doden voor een kerk in Cairo. Ja, maar dan zou je kunnen verwachten dat er in dat plan ook iets staat... misschien voor bescherming van de kopten. Is, is daar iets van te zien? Nou ja, daar laat het leger het behoorlijk afweten. De kerken die ik bezocht heb in de afgelopen tijd... daar viel me op dat er vooral geen leger aanwezig was. En de mensen in Zuid-Egypte vertelden ook... dat het leger pas na twee weken orde op zaken kwam stellen. En twee weken dus van plunderingen, van bedreigingen. Christenen die bang in hun huis zaten... omdat ze bang waren anders vermoord te worden. En ook gisteren was het bericht van de mensen bij die huwelijksdienst... Dat er geen bescherming was van het leger. En ja, nu zegt het leger dus wel dat ze die kerk beschermen. Inmiddels ook de beelden van militairen bij die kerk. Maar ja, een beetje, beetje later. aan de late kant zou ja, je kunnen zeggen. Zeker. Sander van Horen, Midden-Oosten-correspondent. Over die aanslag in Cairo op die Koptische kerk. Dankjewel, Sander. Kinderen met leer- en gedragsproblemen. Die moeten volgend jaar ook in het normale basisonderwijs terecht kunnen. Ramar Brandpunt. Dit daar samen met de vakbond CNV in de enquête. Onderzoek naar, enquête onder schooldirecteuren. En wat blijkt? Meer dan de helft van de scholen heeft geen plaats. En zeker geen voldoende personeel om dat te doen. Tom Duijf van de Algemene Vereniging van Schoolleiders, goedemorgen. Goedemorgen. En dus is er een groot probleem? Nou, dat, dat zou ik zo niet durven zeggen. Zo klinkt het wel. Uh, dat, ja, het is natuurlijk wel een beetje stevig aangezet. En, en ik denk dat er nog veel meer scholen wel eens een leerling zouden weigeren. Dat is niet van, uh, van gisteren en dat is ook niet van vandaag. Dat gebeurt altijd al. Um, want de school kan ook niet aan elke leerling, ook al zou je nog zo goed toeristen uh, hulp bieden. Want Er zijn sommige problemen, kan de school niet aan. En ik vind het juist een, een, een teken van sterkte dat sommige scholen dan ook zeggen, <coughs> excuseer mijn voice, dat scholen dan ook zeggen van nou we doen het gewoon niet en we gaan voor dit kind een andere oplossing zoeken. Daar is pas het onderwijs ook, op, uh, of ook voor bedoeld, hè, om scholen te helpen, om kinderen die ze niet kunnen plaatsen, elders onderdak te brengen en niet thuis te laten. Maar kan, mag dat dan nog wel volgend jaar? Nou, kijk, wat we afgesproken hebben is dat we... Uh, en da daar zijn ook grote samenwerkingsverbanden van scholen voor ingericht En daar wordt ook hard aan gewerkt. Wat we afgesproken hebben is dat die scholen elkaar gaan helpen... om voor elk kind uh, een goede plek te vinden. Uh, de AVS heeft uh, de laatste twee jaar... 35.000 leraren hierover gesproken. En 4.000 met 4.000 scholen hier aan gewerkt. En uh, bijna, bijna in alle gevallen waren scholen uitermate... ...bereid om een schouwersronde te zetten om er succes van te maken. Uh, dat, dat er geld kort is, ja, dat, uh, dat, dat is niks nieuws. Nee. En, dat het, de, en dat, dat het probleem verzwaard wordt omdat ook de inspectie als grotere eisen aan scholen stellen ...waardoor scholen ook huiverig worden om leerlingen die wat minder presteren... ...en die de schoolkwaliteit, het gemiddelde schoolkwaliteit naar beneden kunnen halen, uh, aan te nemen. Ja, dat werkt ik natuurlijk ook niet eerlijk mee. Nee, maar goed, je zou toch uh, ook kunnen denken... Ja, het gaat ook ten koste dan van de andere leerlingen. Is, da is dat ook nog een probleem? En dat is een afweging die je school moet maken. Dat, dat, uh, dat is ook niet zo heel erg nieuw. Je kunt ook, uh, kinderen moeten ook leren met elkaar omgaan. En er zijn natuurlijk wel kinderen bij... Die, waarvan de school moet zeggen... voor dit kind kan ik gewoon op dit moment... geen goede opvang of geen goed onderwijs verzorgen. En dan is passend onderwijs ervoor... Om gezamenlijk met andere scholen in de omgeving, en dat zijn grote samenwerkingsverbanden waar de besturen van veel scholen in verbonden zijn, om gezamenlijk dan voor dat kind een school te vinden waar die wel terug kan. Hmm. En overigens is het niet zo dat het speciaal onderwijs verdwijnt. Ik dat in het journaal gezegd werd. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Wat er gebeurt is dat de groei van het speciaal onderwijs wordt afgerend. Maar er blijft gewoon speciaal onderwijs bestaan voor die kinderen die hoe dan ook niet op een gewone basisschool te handhaven zijn. Dus er is altijd voor iedereen een plek? Ook als het op die dat, ene school dan niet lukt? Dat is wel een streven of dat gaat lukken. Dat is spannend. We moeten doen. Waar hangt dat ja, dan vanaf? Waar hangt dat dan vanaf? Het hangt natuurlijk van af of die, zeg maar, de inventarisatie van die samenwerkingsverbanden... die in de kaart kunnen brengen wat scholen kunnen... of dat op tijd klaar is. En dat scholen daar ook uh, met elkaar goede afspraken over kunnen maken. En dat zal in de geheid in de ene regio sneller en beter gaan dan in de andere. Dus werkt dat dan eenmaal goed. Meneer Duif, hartelijk dank voor uw ja, uitleg. Stond hij voor U van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 journaal Met ruim een jaar vertraging lanceert Albert Heijn zijn nieuwe bonuskaart. Bezwaren van het college Bescherming Persoonsgegevens zorgden voor uitstel. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging met marketingdeskundige Paul Posma de winkel in. Heb een bonuskaart bij? Ja. Heb ik mooi uh, wat yoghurt gekocht voor vanavond? Maar ik heb dat wel lekker met mijn uh, anonieme bonuskaart uh, gekocht. Want dat kan, hè, meneer Posma. Ja, je kunt uh, een bonuskaart hebben die op naam staat... en een die niet op naam staat. En dan krijg je toch de korting. Vandaag komt een nieuwe bonuskaart. Albert Heijn vraagt aan alle klanten... wilt u uw gegevens netjes intikken op internet? En dan? Nou, ze zien in de database op welke naam wat is gekocht. En als jij steeds lekkere koffie koopt... en ze hebben bijvoorbeeld een nieuw merk koffie... dan krijg je daar vast een aanbieding van. Dan denk je, hé, hey, dat is leuk. Wat voor gevolgen heeft dat voor Albert Heijn? Als het goed is, dan zal dat ervoor zorgen... dat mensen met zo'n kaart meer bij Albert Heijn gaan kopen... en minder naar de concurrentie gaan. En daarom hebben we vanaf nu ook de langloopbonus. Dat zijn honderden extra producten die wekenlang scherp geprijsd zijn. Ja, en dat gaat optellen. Als je mensen vraagt, en koopt u nou meer sinds je die kaart hebt... zal zou je standaard het anders zeggen, nee, ik koop precies hetzelfde. Gaat u meer kopen, denkt u, met zo'n bonuskaart? Nee, echt niet. Nee, ik ga niet meer kopen. Ik koop wat ik nodig heb. Maar als je in de database kijkt en je ziet wat mensen besteden voor ze de kaart hadden... en nadat ze de kaart hadden, moet je niet verbazen dat er 10, 20, 30 procent meer wordt besteed. Kijk, en daar is het natuurlijk toch om te doen. We zitten altijd enorm te zeuren over de privacy, hè? er heel veel klanten niet denken van, uh, nee, uh, Albert Heijn, amme Ik denk dat een heel groot deel van de klanten uh, zeker naar het web zal gaan... om zich te laten registreren. Omdat ze het leuk vinden om bijzondere aanbiedingen te krijgen. Het merkwaardig is dat als het over een Nederlandse bedrijf gaat... iedereen opgewonden over privacy begint. En als er één type bedrijf is dat zich daar netjes aan houdt... dan zijn dat Nederlandse bedrijven. Ja, het is alsof er altijd iemand over uw schouder met u meekijkt. Ik weet niet of jij op uh, Facebook zit... Ik geloof het wel, ja. Nou, Dan moet je verder ook niet zeuren, want dat wordt allemaal verkocht... voor de hoogste prijs die ze voor jouw gegevens kunnen krijgen. Gebruik je Gmail, de, de postbode mag niet stiekem in je brief kijken. Maar Gmail mag dat wel en doet dat ook. En verkoopt de gegevens die ze daar uitvinden aan de hoogste bieder. Albert Heijn zal dat niet doen. Die gebruikt het alleen voor eigen doeleinden. Ik vertrouw het toch niet. Ik bedoel, ik krijg ook wel eens opeens een brief in de bus van een Mazda-dealer. Terwijl ik een heel ander automerk rijd. Ja, en... Kortom, er wordt enorm gehandeld... En waarom gaat Albert Heijn dat volgend jaar niet doen? Want daar kunnen ze ontzettend veel geld mee verdienen en de winst verhogen. En de... Ik denk dat Albert Heijn het meeste geld verdient aan hun eigen klanten... waarvan ze precies weten wie wat koopt... en die verrassen met leuke aanbiedingen uit hun eigen assortiment. Ja, ik wil er wel aan meedoen, maar ze moeten me niet te, te persoonlijk worden met alles. Want dat vind ik niet leuk. Ze vragen te veel gegevens. Hè? Zijn er andere voorbeelden van succesvolle klantenkaarten? KLM en France heeft een hele succesvolle klantenkaart. En je wilt niet weten wat voor idioten omwegen mensen vliegen... om maar die punten te krijgen. De Bijenkorf heeft een succesvolle klantenkaart. Conclusie, uh, winkelketens die niet zo'n klantenkaart hebben... die zijn eigenlijk heel dom bezig. Nee, die hebben andere middelen om klanten te pakken... en zijn bijvoorbeeld veruit de goedkoopste. Aldi en Lidl dat zijn hele goedkope winkels. En een kaart exploiteren kost heel veel geld. En dat past niet in die formule. Dus marketingdeskundige Paul Postma. Dan naar de huizenmarkt. Want over drie kwartier komt het Centraal Bureau voor de Statistiek... met prijzen van koopwoningen in september. Ruim een week geleden bleek uit cijfers van de makelaarsvereniging NVM... dat het langzaam wat beter gaat met de woningmarkt is er sprake van een positieve trend. Ga ik vragen aan Peter Boelhouwer, volkshuisvestingsdeskundige... en hoogleraar aan de TU Delft. Meneer Boelhouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zegt u het maar. Positieve trend is ingezet? Ja, die is al een tijdje ingezet. Die is begin dit jaar ingezet met het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. Wordt Door de vereniging Eigen Huis uh, wordt iedere maand gemeten. En dan zien we eigenlijk al negen maanden lange stijging. Dus mensen ja, hebben weer vertrouwen in het kopen van een woning. En dat zijn ze ook langzamerhand iets meer gaan doen... Mm, maar wat stijgt, er... het ja, ja, het eerste... wat stijgt er dan, meneer Boelhouwer? Want de makelaarsvereniging zegt van... nou, de prijzen gaan nog niet omhoog. Ze, ze dalen ook niet meer, maar... Nee, nee, nee, de transacties, met name het aantal verkopers, gestegen. En dan niet in het eerste kwartaal, want dat was nog behoerd slecht. Maar... Met name het tweede en ook het derde kwartaal, ook het laatste kwartaal weer met 10% gestegen. Dus langzamerhand worden er iets meer woningen verkocht. En je ziet ook, het laatste kwartaal zie je ook in een aantal gemeenten, zie je ook dat de prijzen licht stijgen. Je moet denken aan Amsterdam, Groningen, Haarlem, Leiden, dus echt steden, Utrecht, waar redelijk veel krapte is. En er zijn een aantal gebieden waar het nog heel slecht is, met name buiten de Randstad. Ja, en waar zit hem dan de, de licht stijgende trend in? Want de bezuinigingen van het kabinet, het grootste deel daarvan, krijgen we nog voor de kiezer? Er zijn een aantal redenen waarom ze licht stijgen. Dat is natuurlijk de lage hypotheekrente. Je kunt voor 3, 4% kun je afhankelijk van de loopduur van je hypotheek kun je een hypotheek afsluiten. Ja, de prijzen zijn inmiddels met zo'n 20% gedaald. Ja. En in reële termen zelfs met een derde. En heel veel mensen die hebben uitgesteld. Dus die hebben zitten wachten tot het moment dat die prijzen weer stabiliseren. En tot het wat veiliger is. Ja, je moet toch wonen. Dus die mensen komen nu op de markt. En er is wat meer duidelijkheid over het beleid. Uh, met name de laatste maanden natuurlijk. Ja. En uh, zou u zeggen van, uh, nou ja, die prijzen zijn nu mooi laag. Zoek je iets en heb je geld enigszins. Koop dan? Ik zou het zelf wel doen. Maar dat moet iedereen natuurlijk zelf afwegen. Uh, zeker omdat de rente zo laag is. En je kunt voor een langere tijd kun je, je hypotheek vastzetten. De rente vastzetten. Toch tegen een hele schappelijke rente. Zodat je zeker weet dat je, hè, als je blijft wonen... dat je lage uh, lasten hebt. En ja, als je gaat huren, dan ben je toch aanzienlijk meer kwijt. Als je natuurlijk onzekerheid, onzeker bent over je baan... en over je werkgelegenheid en over je relatie... ja, dan zou ik het even niet doen. Nee. U zegt het is broos. Die uh, ligt uh, positieve trend. Wat, wat moet, kan de overheid, kan het kabinet doen... om dat dan in ieder geval vast te houden of nog iets te versterken? Ja, wat heel belangrijk is, is dat ze inderdaad nu geen weer nieuwe bezuinigingen en aanpassingen in het beleid doorvoeren. Dat doen ze overigens wel. Ze gaan per 1 jaar e de he, loan-to-value, het bedrag wat je maximaal kan lenen, weer iets verlagen. Ze gaan de NRG weer wat beperken. En ook de woonlastentabellen worden weer aangepast. Ja, dat is allemaal niet handig. Dat kunnen ze beter niet doen. Dus, he, dat is niet, niet echt handig. Uh, voor de rest, ja, ze kunnen wat stimuleringspremies nog geven. Dat doen ze ook. He, voor starters bijvoorbeeld, dat is ja. erg goed. In de tweede half jaar gaan veel meer starters een woning kopen. En wat heel belangrijk is, probeer met die banken overeenstemming te, te krijgen... voor mensen die een hypotheek hebben die onder water staat. Want dat, daar zit een van de bottlenecks nog in de woningmarkt. Ja, dat... en er zijn zo'n 700.000, 800.000 huishoudens. Zoveel veel onrust, ja. hè? Nou ja. ja, ook als die willen verhuizen. Die worden met hele hoge kosten geconfronteerd. Je moet een aparte hypotheek afsluiten daarvoor, of een lening. En soms kan dat ook helemaal niet. Dus ja, daar kun je nog wel wat doen. Peter Boelhouwer, hartelijk dank. Graag gedaan. En we kijken om half tien naar die cijfers. En nu naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kaks. De cijfers zijn in ieder geval goed. Zitten dik onder de 100 kilometer. Toch een probleem dat nog altijd op de A12 speelt. Van Utrecht naar Den Haag. 10 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer naar Den Haag kan omrijden vanaf kropend Gouwen. En rijdt dan via Rotterdam naar Den Haag. Nog meer cijfers van Philips. Want Philips heeft in het derde kwartaal de omzet zien dalen. Maar de netto-winst zien stijgen. Topman Frans van Houten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Nou, eh, kijk, u, u noemt net dat de omzet is gedaald. Maar eh, dat komt natuurlijk door de valutakoersen. Eh, de Philips is 25% in Europa. 75% buiten Europa. En eigenlijk alle koersen van dollar, yen, rupiah eh, zijn naar beneden. En dat vertaalt zich in een nominaal lagere omzet. Als we echter naar de... ...valuta-vergelijkbare omzet kijken... ...dan is Philips met 3% gegroeid. Daar zijn we trots op, daar zijn we blij mee... ...want het is natuurlijk niet de makkelijke wereld. In de opkomende markten zoals China en India... ...zijn we zelfs met meer dan 10% gegroeid. En dat geeft aan dat uh, Philips uh, goed inspeelt... Op de, ...op de behoeften van de mensen in die landen. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, werkt het Accelerate-programma heel sterk... ...we worden productiever... We worden sneller. We zien dat onze innovaties betere marges hebben. Uh, en we hebben een 33% operationele resultaatsverbetering gezien tot 634 miljoen. En daarmee zijn we alweer op het vijfde kwartaal in een rij van resultaatsverbetering bij Philips. En ik denk dat we daar tevreden over kunnen zijn. En het kostenbesparingsprogramma wat u aan het doorvoeren bent, wordt dat nog uitgebreid of laat u het voorlopig bij de plan? We hebben een paar weken geleden in Londen bij een analistendag de plannen uit de doeken gedaan voor de komende jaren. We zetten in bij Philips op sterkere groei en meer expansie. We zien dat er veel behoefte is aan onze innovaties voor gezondheidszorg, energiezuinige ledverlichting, consumentenwelbevinden. Wij willen dat doen door meer dan 500 miljoen extra te gaan investeren in innovatie... En tegelijkertijd uh, een 300 tot 400 basispunten uh, de productiviteit verder te verbeteren. Mm -hmm. uh, daardoor kunnen we met de ene hand investeren en met de andere hand uh, bezuinigen. Uh, daardoor gaat Philips sneller groeien en worden we ook winstgevender. Ja, dat... We zien de toekomst met veel uh, enthousiasme uh, tegemoet. Ja, nu... ja, dat hoor ik aan u. Ja, dat hoor ik aan u. Maar gaat dat ook nog mensen hun baan kosten? Uh, Wij denken dat we dat met name via uh, Natuurlijk Verloop uh, kunnen oplossen. Uh, we moeten natuurlijk altijd kijken naar uh, het profiel van de mensen. We zullen zeker meer uh, uh, research en development mensen nodig hebben. Mensen die innovatie doen. We zullen ook uitbreiden in de opkomende markten. Dus u zoekt uh, ook mensen nog? Wat zegt u? Dus nou, we u zoekt, zoekt ook, ook zeker, nog mensen? Ja, dat is belangrijk dus op de, de hoge zeker in ja. Dat is zeker zo. En uh, ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is... Dat, uh, dat de jeugd uh, de technische studies gaat doen. Uh, er, er zijn veel kansen in innovatie. Bij Philips, maar ook bij andere bedrijven in Nederland. Um, en dat maakt ook Nederland een, een concurrerende land. Ja, zet... en innovatie is een prachtig vak. Ja, u zet meneer Van Houten met Philips in op gezondheidszorg, Op die apparatuur die daarvoor nodig is. In hoeverre heeft u last van um, de bezuinigingen die daar worden doorgevoerd? Ja, dat hangt heel erg af per land. We zien in Amerika nu een tijdelijke terugval doordat daar de gezondheidszorg wordt hervormd. Maar in de opkomende landen zien we een hele grote vraag naar technologie voor gezondheidszorg. We hebben bijvoorbeeld net in Moskou een zeer moderne hybride operatiekamer geïnstalleerd... waarmee minimaal invasief hartoperaties kunnen worden gedaan... Dat is de eerste uh, in de geschiedenis in Rusland. We denken dan ook dat dat een voorbeeld gaat worden voor de rest van Rusland. En dat daar veel vraag naar gaat komen. We zien dat uh, in China uh, onze gezondheidsdivisie het ook erg goed doet. Uh, met ziekenhuizen in het hele land die op zoek zijn naar diagnostische apparatuur. Maar ook naar onze uh, klinische informatica die eigenlijk dokters en verpleegsters in staat stelt... Om sneller uh, patiënten te helpen. Hm. Um, ja, meneer Van Hout, u heeft ook ingezet op het licht. Hè? De lichtdivisie is flink uitgebreid. Bent u in innovatief bezig? Levert dat al voldoende op? Ja, het gaat fantastisch uh, in de lichtdivisie. Uh, we zien een sterk herstel van het resultaat. Maar ik ben zeker erg blij met het feit dat nu 30% van de uh, verkopen uh, binnen de lichtdivisie al LED's zijn. Uh, we hebben net een prachtige uh, order gekregen in Dubai, in het Midden-Oosten. Waarin uh, de overheid ons heeft gevraagd om 262 gebouwen te retrofitten met LED-verlichting. Waardoor uh, ze daar 50% uh, elektriciteit kunnen gaan besparen. We zien dat de, de U-lamp, uh, dus, uh, dat spel ik maar eventjes, H-U-E. De U-lamp, uh, wat een persoonlijk LED-verlichtingssysteem is. wat je met je mobiele telefoon kan bedienen. Uh, en ook kan programmeren voor, voor kleurverandering... Uh, aan uitschakelen als je thuis komt, uh, inbraakbeveiliging... Uh, dat je met digitaal licht zoveel meer kan doen dan met conventioneel licht... dat wij daar een hele goede toekomst in zien. Ja, u bent er nog niet uit ontwikkeld. Nou ja, het is ook uw oude stiel, hè? Uh, de verlichting. Dan nog even naar de, de binnenlandse situatie. Want ik neem aan dat u gebeld gaat worden vandaag... maar allemaal mensen die een baan willen... En misschien uh, daar wel wat in zien. Wat, wat verwacht u nou van de Nederlandse overheid... om die broze economie uh, toch op gang te houden en weer te laten verbeteren? Kijk, in elke economie moeten de, de zware maatregelen gewoon genomen worden. En uh, het is goed als we daar helder in zijn... en dat die maatregelen snel worden genomen. Maar om een land concurrerend te krijgen... moeten we inzetten op innovatie en op ondernemingskracht. Meer activiteit. Meer dan uh, nu? En in die zin is het niet zozeer een taak van de overheid, maar ook vooral een taak van alle mensen om de schouders eronder te zetten en met iets meer optimisme naar de toekomst te kijken. En als we met z'n allen weer gaan ondernemen en risico durven te nemen, uh, iets meer investeren, uh, dan gaat het met de economie vanzelf goedkomen. Ja, iets meer uh, hoor ik u de... steeds zeggen, meneer Van Houten. Iets ja, meer dan want... nu gebeurt. Iets meer dan nu gebeurt en ik vind het verkeerd om dan alleen naar de overheid te kijken. Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken uh, en moeten in durven te zetten op innovatie uh, en ook bestedingen te doen. Want alleen als, uh, als we met elkaar uh, investeren in de toekomst, zal de, zal de toekomst beter worden. En dus ik zou willen adviseren: laten we niet uh, te zeer met elkaar bang worden. Maar juist actie nemen om een betere toekomst te bouwen voor onze kinderen. Het lijkt me een duidelijke boodschap. Frans van Houten, topman van Philips. Hartelijk dank Wacht dat dan. u mee met de woord wilde staan. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Air France KLM lijkt niet van plan meer geld in Alitalia te steken. Reden? Het Italiaanse bedrijf heeft geen concrete plannen voor een reorganisatie. Dat meldt de Franse krant Les Ecos. Dat het belang daardoor daalt van 25 naar 11 procent... neemt Air France KLM dan maar voor lief. Ook andere investeerders hebben volgens de krant twijfels... over de levensvatbaarheid van Alitalia. Het Algemeen Dagblad schrijft dat bekenden van de natuurkundeleraar in Ede... al langer wisten dat hij gevaarlijke chemicaliën verzamelde. Zoals bijvoorbeeld mosterdgas. Vrijdag moest een flatgebouw in Ede daarom worden ontruimd. Een vriend zegt in de krant dat hij er nooit bij stil heeft gestaan... dat de verzameling gevaarlijk was. En hij had ook niet het idee dat de verzamelaar kwaad in zin had. Hoe de man aan het mosterdgas kwam, dat is nog niet bekend. Volgens de vriend heeft hij het misschien wel zelf gemaakt. Bij RTV Utrecht aandacht voor werk aan het spoor op een van de drukste treinverbindingen van het land. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Utrecht ligt de komende vier dagen plat. Een reden is dat een in Beeldhoven een fiets- en voetgangerstunnel wordt gebouwd. Voor reizigers betekent dat omreizen of de bus nemen. Een verhaal over een dierenbul bij RTV Noord-Holland. Die heeft een hond op afschuwelijke wijze verdronken bij Wieringenwerf. Het dier werd met bench en al in het kanaal gegooid. Wieringer Courant heeft ook een foto op de site staan. En op die foto drijft de kooi net boven water met daarin de hond. De politie heeft de hond meegenomen en zoekt naar getuigen. De hond heeft een buitenlandse chip. Wat minder luguber is de vangst van twee vismaatjes bij Zwolle. Ze waren aan het snoeken toen een van de vissers... bij het binnenhalen van de hengel een juwelendoosje naar boven haalde meld RTV Oost. En vervolgens kwam een kussensloop gevuld met sieraden ook nog omhoog. We dachten direct dat de spullen gestolen waren, vertellen ze. Omdat er ook een schroevendraaier bij zat. Ja. Ja. Hengelaars hebben de vangst dan maar overgedragen aan de politie. Een mooie vangst, zou ik denken. Zeker. Arnuk ja, Thijssen, dankjewel voor het meelezen met dit uh, me, uh, mediaoverzicht. Zo dadelijk na negen uur dan contact met Marno Remmers. Hij is nog steeds in het centrum van Leeuwarden. En u hoort hoe het met de bosbranden gaat in Australië.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 Kijk op neefit.nl slash easy. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel, de Neefit Trendline. En vraag uw Neefit-dealer naar de actieaanbieding. Neefit, houdt Nederland warm.